Zeven uur door Almeegens met het NOS-journaal. Mobiele bellers gaan vanaf volgend jaar minder betalen voor roaming... en krijgen meer mogelijkheden om naar een ander telecombedrijf over te stappen. Dat zijn twee punten uit een groot pakket... waarmee Eurocommissaris Kroes één Europese markt voor de telecomsector wil creëren. Het pakket moet de telecomsector in Europa stimuleren... en tegelijk telecomdiensten goedkoper en toegankelijker maken.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 Maandag vergaat het ledenparlement van de FNV over de plannen van het kabinet die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Dan zal het definitieve besluit vallen over de grote demonstratie die gepland staat voor 30 november. De Russische regering heeft het plan om de Syrische chemische wapens onder internationaal toezicht te stellen overhandigd aan de Verenigde Staten. Het voorstel wordt morgen in Genève besproken als de ministers van Buitenlandse Zaken Lavrov en Kerry elkaar ontmoeten.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 Na Mollema kwamen de noord Boasson Hagen en de argentijn Richeze als tweede en derde over de streep. Het weer, nog wat stevige buien, morgen vooral in de zuidelijke helft buien. In het noorden zon en waarschijnlijk droog, en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 Dit is Radio 1, de NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is zowel voor als achter de camera... een grote madame van de Vlaamse film... die in eigen land een mega-hit had met de comedie Smorverliefd. En nu heeft zij Smorverliefd opnieuw gemaakt... maar met een 100% Nederlandse cast. En één ding is hetzelfde gebleven. Het is nog altijd een heerlijke lawine... van vrouwelijke gekte, foute romantiek... En kip zonder kop, verliefdheden. Hier is Hilde van Miechem. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van dinsdag 11 september. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt natuurlijk reageren op deze uitzending... via onze website radiokunststof.nl... of twitteren, hashtag radiokunststof. Als u... Iets wil vragen aan Hilde van Michem. Ze is nu regisseur, maar ze is ook nog steeds actrice. Ze is veel te zien op de Vlaamse televisie. Uh, ja, ik ken haar nog uit Vrijdag. Dat was heel lang ja, geleden. Ik, ik weet ook niet of het echt verstandig is om dit te zeggen. Want dan kunnen mensen ook uitrekenen dat dat een tijdje geleden was. Maar ja. goed, u speelde er toen in. Dat klopt, dat was en, mijn debuut. En, en Blonde Dolly? Ook, ja, dat was, was in '86 opgenomen. Ja, ja, nou, en u bent eigenlijk geen spat veranderd. Dat vind ik zo gek, maar ja. Voor mij, hè? Ja. Voor mij. ja ik ben, ben nog al, gewoon in elk geval jezelfde. veel ouder geworden. Dat, dat zal waar zijn. En Nee, dan nee maar het, het wordt mij vaak gezegd, hoor, dat ik blijkbaar niet zo verander. Nee, uw gezicht is hetzelfde, uw haar is hetzelfde. Het enige is, u bent niet op een brancard binnengebracht, maar toch wel degelijk een beetje ziek. Ja, ik ben goed ziek zelfs. Dus ik ben bang dat ik af en toe ga hoesten of niezen. Ja, ja, daar komt hij al. Ja. Ja. Daar komt hij al. Maar, uh, ja, maar, maar dit is allemaal niet vanwege de, de, de première van de Ja, toch een beetje wel, denk ik. We moesten, hè? Nee, ja, en we moesten na afloop wel meer dan een kwartier buiten staan... wachten op de shuttle naar het hotel. En ik had echt zo'n flinterdun jurkje aan. Zoals dat hoort bij een première. En mijn hakken deden pijn, dus ik had ook mijn schoenen uitgedaan. Dus ik stond eigenlijk op blote voeten in een flinterdurk... Je jurkje in de gietende regen onder een afdakje te wachten. En dat, is, dan en dat is mij fataal geworden, vrees ik. Ja. Ja. Ik heb ook begrepen dat u nog een rekening nagestuurd kreeg... voor champagne en bitterballen. Oh ja, hoe weet je dat? Ja, wij <laughs> onderzoeken alles, hè? Ja. Die hebben keurig op de rekening van Smorverliefd. Laten. Heel dat erg <laughs> goed. Maar hoe dan ook? Het was een mooie première? Het was een fantastische première ja. voor mij. Ja. Ja. Waarom? Om, uh, twee, twee dingen. Toch heel belangrijk. Uh, normaal sterf ik van de stress omdat wat gaan al mijn collega's vinden... en zowel collega-acteurs, actrices als regisseurs, producenten... Nou, de hele scene, de hele filmscene in Vlaanderen. Ik word natuurlijk ook met argusogen bekeken... omdat ik die overstap gemaakt heb van actrice naar regisseur. Um, nou ja, die druk is enorm zwaar. En dan heel veel pers en dan overal zie je affiches... en je ziet de trailer. en nou ja, Je wordt helemaal doodmoe van de angst... Yeah. of het wel goed gaat zijn en zo... Nu, tot de dag voor de première, had ik er nauwelijks. Ik merk niks, ik lees niks, ik zie niks, ik zie geen billboard, ik, ik weet van niks. Dus dat was echt zo ver van mijn bedshow. En ik had echt het gevoel dat ik als een soort toeriste... naar Nederland kwam om naar mijn eigen première te gaan. En het is pas op de dag zelf dat de zenuwen in de pan schoten. Maar echt als een vlam in de pan, want dan was ik zo zenuwachtig. En maar dat ik besefte, dus dat was al een heel voordeel. En dan twee had ik enorm het gevoel... Ik heb zo genoten van dat publiek. Iedereen was zo enthousiast en warm en blij. En die zaal die lachte en die lagen echt in een deuk. Maar huilde Belgiën ook. dat niet? Nee, een première publiek is altijd heel stug. Zo sowieso zijn we al veel stugger. Ik, ik speel vaak theater in Nederland... en je hebt heel snel een staande ovaas hier. Nou, bij ons moet je echt bijna met je tong de hele vloer afflikken... voordat er iemand wil rek staan en in zijn handen klappen. Wat is dit voor, ja, dat voor is, eigenschap? Is dat ingetogenheid, bescheidenheid? Nou, vanavond heeft, omdat ik ziek was... heeft een vriendin van me naar hier gereden. Zij is Amerikaanse, ze dus woont al een tijd in België. En ze wordt helemaal gek van die Vlaamse mentaliteit... om altijd negatief... Wij noemen het azijnpissers. We zijn een beetje als ja. ja. Ik vind het altijd een vorm van. Het lijkt ook wel een vorm van beleefdheid. Ja, dat lijkt het ook, een beetje vormelijk. Maar op een premièreavond is het toch wel leuk als je zo'n bende enthousiaste Hollanders om je heen hebt. En dat iemand gewoon zegt: "Ik heb een enorm van ja, genoten en je, je volop de mond. Dat is ontzettend fijn. Ja, ja. En dat mensen zo openlijk laten blijken dat ze het leuk vinden ja. en goed gelachen hebben en mij kwamen feliciteren en dat ja, dat deed mij zo goed. Dat was zo. Zo anders. Ja, want u heeft deze film al een keer in een Vlaamse versie gemaakt. Z Zat daar nou ook zo'n dik en vet orgasme in, bijvoorbeeld? Ja. En, en ja, hoe en gaat nog dat vetter, dan? eigenlijk. Ja, nog vetter. Ja. Hoor. Ja. Ja. Hoe gaan die Vla Vlamingen daarmee om dan? Nou, dat is heel raar. En dat is iets waar ik nog altijd niet achter ben, wat dat nou precies is. Dus Nederlanders zijn heel open, heel vrij, praten heel makkelijk over alles. Heel direct, zelfs ja. een beetje bot af en toe. Ja. Maar eigenlijk vrij preut als het erop aankomt. Terwijl Vlamingen zijn bescheiden, terugh terughoudend. Uh, een beetje verlegen. Maar nul probleem als je zegt. wil je even een orgasme spelen of uit de kleren gaan of zo. Dus het is heel raar. Je hebt, je hebt naar buiten uit die beleefde, terughoudende. bescheiden Vlaming. die toch helemaal los kan gaan als het erop aankomt. En je hebt naar buiten uit die open, directe ja. Nederlander. Die, als erop aankomt, toch iets heeft van... Oh, oh, oh, oh, maar ik wil me wel beschermen. Oh, ja. uh, wel voorzichtig. En waar is Hulde van Miechem in deze, in deze cultuurclash? Nou, ik ben sowieso heel on-Vlaams. Uh, ik ben heel open, heel direct, heel, uh, heel enthousiast. Heel heel en op de tong. Ja, ja, ja. Um, dus dat is al heel onvlaams. Dat is de reden waarom Hugo Klaus u ooit gekast heeft. Nou, u. dat is van best kunnen, ja. Dat maar Dat was anders. een heel grappig verhaal, want ik was toen gestraft op school. En ik stond in de hoek van op de, de toneelschool. Kamer, op de toneelschool. En ik moest de lichtpak bedienen om mijn collega-actrices, acteurs, leerlingen. Het licht te geven, want ik mocht een heel jaar niks niet meer doen. wegens slecht gedrag en rebels. en moeilijk en te grote bek en. En Hugo kwam kijken. en iedereen, heel de school in paniek. Oh, wow, de grote Hugo Kluis kwam kijken. En na aflopen, want iedereen moest van alles laten zien aan mij. He, zei hij tegen de directeur: Wie is dat meisje daar achter die lichtbak? Die interesseert me heel erg. Ja. En toen wist ik auditie doen en toen had ik de rol ook. Het is dus uw doorbraak uh, gebleken, geworden. Uh, we gaan het daar straks uh, nog heel lang over hebben. Maar één ding, ik denk dat Hugo Klaus verliefd op u was. Dat was toch ook zo, of niet? Ik, mm, dat denk ik niet, nee. Ja, verliefd in de zin. Ik kan soms ook verliefd zijn op een mooie jonge jongen van uh, 19... die vol talent zit. Ja. In die zin misschien ja. wel. ja. Maar niet voor mij als... Hoewel, iemand zei mij ooit toen die dood was van... de grote feit die jij gemaakt hebt, is dat je me nooit verleid hebt. Want Hugo was geen vrouwenverleider. Die wilde verleid worden, zei die man tegen mij. Ja. Maar ik, dat was voor mij ondenkbaar. Dat was voor mij de grootmeester. Ik keek daar zo naar op. De, de guru, de, de top van de top van de top in België op dat ogenblik. Met zijn Sylvia Christel toen en zijn Kitty Courbois. En, en, ja, ja, ja. en zijn eerste vrouw Ellie. En, en, en met zijn wolvenjas en zijn hoed. En ik bedoel, die man... ik. ik geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om dat te doen. Daar was ik veel te verlegen voor. Dat zou ik ook nooit gekund hebben. En ik ben ook heel blij dat hij nooit, nooit, nooit, Een nooit in enkele... aanzet gedaan nee. heeft om mij te nee. versieren. Nee. Toch weet ik het zeker dat hij. Dat daar ben was. ik. Ja, <lacht> ik weet het zeker. Nou, oké. Okay. <lacht> Hoe weet je het zeggen, Heeft ja, u het ooit verteld? Nee, nee. Maar ik heb heel veel gelezen over Hugo Claus en en ook veel mensen over hem geïnterviewd. En ik heb ik heb u ook gezien toen. En ik denk gewoon dat hij verliefd op u werd. En, en, en, en dat dat nodig was om, om die rol nou, te ik kunnen. Ik denk wel zijn type vrouw. Ja. Dat denk ik wel. Ja. En ook we heel, heel goede vrienden achter. gebleven. Nee, ja. gaan we... Maar nou, ik kan je een mooi verhaal vertellen. Dat dan toch misschien aansluit bij wat jij nu net... Ik zeg jij mag dat, ja, want natuurlijk. jij zegt u. Maar... Ja, ik blijf <laughs> gewoon u zeggen, maar zegt, zegt um, u jij. Twee weken voor die stierf zijn we samen gaan eten wilde ik echt afscheid van hem nemen. Het was geweten dat hij zou sterven. Ik wist dat gelukkig niet op dat moment... want anders had ik alleen maar gejankt aan tafel, denk ik. Ik heb toen een schilderij van hem gekregen. Ik heb hem dan weer naar huis gebracht... en in de lift naar boven gebracht, naar de tweede verdieping. En in de lift heeft hij me vastgepakt... en heel hartstochtelijk gezoend. Maar echt heel, heel, heel erg... echt hongerig naar leven, liefde, naar leven. En hij kuste me maar echt... Zo enorm in die lift. En toen we boven kwamen zei ik kijk, dat heb ik nou al dertig jaar lang willen doen. Zie je wel. dus Hoe vond u dat om zo gekust te horen? Ik vond dat fantastisch. Ik heb het ook aan zijn vrouw verteld daarna. Die vond het ook Veerlen. fantastisch. Ja, ja. Veerlen, dat hij dat nog gedaan had. Twee weken voor die stierf. En ik vond het zo mooi afscheid aan mij. En uh, ik, vond een, ik vond het een geweldig moment. Ik zal het ook nooit vergeten. Ik... ik ben er ook heel dankbaar en heel blij om. Ja. Grappig, eigenlijk dat hij dat in de lift deed. Ja. Net alsof hij dan iets van zichzelf overwonnen heeft. Om dan toch een keer als eerste te Ja, hij heeft gewoon net voor. Want ik ging hem aan zijn deur afzetten boven, op de tweede verdieping. Ja. En ik denk dat hij dacht: het is nu of nooit. Hij wist hoe laat het was. Hij wist hoe laat het was, ja. ja. Mooi, mooi. U kunt, uh, luisteraars, ik zei het net al, maar ik zeg het nog een keer... reageer op deze uitzending via onze website, radiokunstof.nl. U mag ook twitteren, hashtag radiokunsthof. We gaan het zometeen hebben over de film Smoorverliefd. Een ongelooflijk vrolijke, alhoewel ik ook wel heel even... toch een beetje melodramatisch een, een, een treintje weg moest pinken... Uh, film, een remake van de Vlaamse Smoorverliefd... maar dan totaal anders uh, geregisseerd door actrice Hilde van Michem die ook regisseur is en uh, daar gaan we het dus over hebben. Had ik je al gezegd dat ik je onwaarschijnlijk lief heb en het pijn doet, en het pijn doet dat ik de woorden niet kan vinden om je domweg te vertellen wat je mij doet wat je mij doet, ondanks alles, kloot mijn hart voor jou. Ondanks alles ben jij nog steeds degene van wie ik hou. Ondanks alles, de slaap. Beste. maar nu het vijf voor twaalf is, en nu we hier zo staan. Nederlandse zangeres Glennis Grace. En dat is de muziek uit de speelfilm Smoor Verliefd... die vanaf vandaag in de Nederlandse bioscoop is te zien. Een feel-good movie over de liefde, over verliefdheid... over dat wat, uh, waar veel mensen aardig mee in de knoop uh, komen te zitten. Uh, te gast hier in Kunststof is Hilde van Michem. regisseur van deze Nederlandse remake. Ook al twee jaar geleden de regisseur van de Vlaamse versie. <lacht> Waarom moest er eigenlijk, uh, Hilde, uh, speciaal een, een, een Hollandse remake komen kom die Vlaamse hier niet op de markt? Nee, dat is sinds... Ik vind het misschien stom wat ik nu zeg, hoor. Maar ik heb het gevoel dat sinds dat Europa verenigd is... Dat we iedereen... uit elkaar zijn gegroeid. Ja. Echt waar? Ja. Dat sindsdien ieder heel erg voor zijn eigen tuintje en zijn eigen voordeur... en onder zijn kerk kerktoren blijft. En helemaal niet zo open staat voor andere cultuur of andere... Ik bedoel, 15 jaar geleden was Nederland zo hot in België... Maar tegenwoordig gaat er nauwelijks publiek naar Nederlandse films in België... en gaan er hier nauwelijks mensen naar een Vlaamse film. Nee, en u bent ook niet de eerste uh, filmregisseur... van wie een film in een remake in Nederland komt. Nee, de dat tweede, komt, denk ik. Ja, de eerste dat, is Loft. Dat, precies. Ja. Dus, dus dat gebeurt dus blijkbaar... Maar omgekeerd al veel meer, hè? Er zijn al meer Nederlandse films in België. Een remake heb ik gehad. Buitenspel is zo. Team Spirit. Vinden we elkaars films niet leuk? Of... Nee, We Ik snappen, denk dat het gewoon gaat niet, om, of... om mensen willen herkenning met de acteurs. En willen hun acteurs dan zien. En dan vinden ze het veel spannender dan wanneer ze die mensen niet kennen, denk ik. Is dat ook meteen het cruciale verschil tussen de Vlaamse smorverliefd en de Nederlandse? De acteurs die het spel dragen? Ja, dat is natuurlijk, uh, dat maakt alles. Dat heb ik hier nog maar eens gemerkt. Dat uh, Hoe bijvoorbeeld uh, de rol die Pierre Bokma speelt... wordt in België gespeeld door Jan de Kleur. Nou, dat zijn gewoon twee verschillende rollen geworden. Ja, maar, maar allebei mastondonten van uh, acteurs. Van, van acteurs ook met een, met een hele staat van dienst achter zich. Precies. En van wie je zomaar kunt denken dat het een heel groot en morsig... Dichter, dichter zou zijn. Ja, en het was niet Hugo Klaus waar ik naar refereerde. Nee, nee, nee, nee. nee Dat zouden we hem niet aan willen doen. Nee. Ja, acteurs maakt het verschil. Maar ook locaties. Ook uh, wij. Wij leven zo breed en ruim en groot. Uh, ik moest echt wennen aan... Klein en heel steile trappen. En kleine ruimtes. En Intieme dat pleintjes. Dat bepaalt toch heel erg het beeld van je film mee. Ja. Um, ja. Bijvoorbeeld de orgasmessenne. Die is in Antwerpen opgenomen in het Museum van Schone Kunsten. Dat is echt een zaal van 10 meter lang en 8 meter breed of zoiets. Waar die actrice als een gek door dat museum rond de bank kon hollen. En, en springen en staan. Hier hadden we amper 3 meter op 5 of zo. Ik zeg maar wat. Dus dat met de hele crew en de hele camera en alles Erbij. dus ja, dat, Een heel dat bepaalt... orgasme, Ja, zeggen. dat bepaalt heel erg mee hoe je iets gaat regisseren. Je ja. moet en met de ruimte rekening houden, en met de acteurs, en dan is de cultuur ook nog anders. Ja. De mentaliteit, de humor is anders. Ik, had, ik heb begrepen dat in de eerste instantie Carice van Houten en Haline Rijn zijn aangezocht om de regie te doen, maar dat uiteindelijk... Dat bent heeft Haline mij verteld, ja, ja. dat zij benaderd. Dus RTL wilde meteen, geloof ik, die film opnieuw remaken. Na de première in, in België hadden ze zoiets van, wouwend gekke film, die willen we in Nederland maken. En, maar wilde niet dat ik dat zou doen, want hadden zoiets van nou ja, twee keer een film, dat is niet leuk en zo'n regisseur kan dat dan waarschijnlijk ook niet goed of zoiets. Ja. En dus gingen ze aan uh, Halina en Karis die allebei naar het schijnt regisseursdromen uh, dromen hebben. Maar die hebben lekker geweigerd. Die hebben gezegd... nee, dat is een heel daar film. En ik stond toen op dat moment met Carina in een stuk... bij Toneelgroep Amsterdam. Oké. Okay. Kinderen van de Zon, van Gorky. En ze zei, nee, nee, nee, nee. Ik wil er wel in meespelen, maar ik wil niet registreren. Dat is een heel daar film. Maar even voor de duidelijkheid. Ze waren helemaal om u heen gegaan, eigenlijk? Helemaal. Volledig. Oh. Volledig. oh, zo had ik het dan weer niet begrepen. Ik dacht dat u geweigerd had. Nee, helemaal niet. Ik Was u niet gewoon niet een, een klein, klein, klein tikje beledigd? Ik vond, ik vond het wel raar dat ze mij niet eerst even vroegen... of ik het wel of niet wou doen. Want u wilde het wel doen. Ik wilde het zeker wel doen, ja. ja. En, en was daarin, in, in dat ja zeggen... zat daar dan ook iets uh, in van de uitdaging... om die Nederlandse cultuur... want daar gaat het natuurlijk over cultuur. Het gaat over humor. Het, om die te pakken te krijgen. Dat, maar ook om met andere acteurs te werken. Ik bedoel, ik heb drie films gemaakt. Ik ken alle goede acteurs in, in Vlaanderen natuurlijk. 16 ongeveer? Denk nou, iets meer, maar iets niet zo heel veel. Jan maar geen honderd. Jan de Kler op nummer één, hè? Uh, ja, maar, ik, ik, uh, maar dat leek mij wel spannend... om eens met mensen te werken die ik helemaal niet kende. En ik merkte ook bij de audities dat dat heel spannend was... Want Net zoals bijvoorbeeld met een première dat mensen al voor ingenomen gaan kijken... want Hilde van Mieghem is bekend. en blablabla. Ja. He, Zo speelt dat ook mee met audities. Je kijkt naar acteurs, maar je weet van... nou, die heeft zijn vriend, haar vriend laten zitten voor die andere lul. Of, uh, nou, die is uh, een vreselijk mens. Of... Uh, in je onbewuste ja. speelt er toch mee ja. naar hoe je kijkt naar de ander. En dat was zo leuk om hier mensen op het dienst te krijgen... waar ik geen idee van had wat ze deden. Ik had natuurlijk wel Nederlandse films bekeken op voorhand... maar. Ik had geen idee wie die mensen waren. En dus je gaat heel erg werken op wat er zich voor je afspeelt op dat moment. En dat vond ik wel spannend. Ja, ja. en dus, dus dan komt u bijvoorbeeld met, met Suzanne Visser. Uh, die wij natuurlijk allemaal kennen. Uh, onder andere van Goorse Vrouw. Wat eigenlijk heel oneerlijk is, want ze heeft een veel grotere carrière dan dat. Ja. Uh, maar ook Anna Drijver. Die natuurlijk in heel veel films zit de laatste tijd. Ja, wat echt ook ja grote... die kende ik van uh, Komt een Vrouw bij de Dokter. Ja. En uh, nu ben ik de rest van het lijstje even helemaal. Anna Raadsveld. Oh ja, Raadsveld natuurlijk. Ja. Uh, laatste jaar. En dan Beatrice Hille. Dat is ja. ongeveer de, de, de vondst van deze film. Dat ja. jonge meisje. Ja. Hoogbegaafd, intelligent, zeer getalenteerd jong meisje. Ja, en dan de mannen: Johnny de Mol, uh, Pierre Bokma, Victor Leu. Heel leuk ook. Victor Leu als een voorkomen over de topregisseur... die ja. alleen van enthousiasme ja, kan heel schreeuwen heel. en uit elkaar barst. En zo erg is dat ja, ja, en dan, denk, dan heb ik oh, hem nog heel erg tegengehouden. Want anders was het nog veel erger ja, geweest. Ik vond dat Victor Leu heel erg op Victor Leu leek. dat ja, was <laughs> zo leuk, vond ik, wat hij doet. Ja, ja. Uh, en dan Riek Louwensbach. Ja, die heeft ook een hoofdrol. Dat is de Riek vader was van en... alle mannen de laatste die ik uh, auditie mee deed. Dus ik had er zeker al vijftig gezien. En ik had hem nog altijd niet, ik had hem niet. En uh, Marieke speelt niet meer zoveel de laatste jaren, want hij is dan met schrijven bezig en zo. En, maar ik, ik zag die foto en ik zeg, maar laten we die man niet komen? Ja, maar we weten niet of hij dat dan nog wel wil. En nou ja, het eerste scenario laten lezen, dat vond hij leuk. Dus dat was al goed, hij wilde komen. En hij was te laat en ik zat buiten op de stoep te roken. En ik zie aan de overkant een man en ik dacht, nou dat is hem helemaal. Dat zou hem echt zijn. Die man zou ik... En ik, hij steekt het over en hij zegt, jij bezilderde. Ja. Dat was een reclijnspag. Ja. Maar ik, had, ik herkende hem niet, want ik had een foto gezien... waar hij helemaal niet meer op leek. Maar ik had die man zeker vijf minuten staan bekijken. Hoe die liep. Hij hoe is echt die... geknipt voor de rol. Want hij is, dus in, in, hij is dus een vader. Hij is een man met een getormenteerde liefdes. Uh, achtergrond. Uh, het is ook een man die ooit een drankprobleem heeft gehad. En dat straat hij allemaal uit in deze rol. En, en dat doet... Heeft Rick echt ook ooit een drankprobleem gehad? Nou, dat weet ik niet. Oh, nee, nee, nee. nee, nee, nee bedoel... die, die man speelt hij. Ah, ja? Ja, ja, dat nee. personage. Ja, ja. Laten we ja, ja. alsjeblieft oppassen wat we zeggen. Ja, ja. <laughs> nee, maar dat personage speelt hij en dat speelt hij heel goed. Dat, ja, hij dat, speelt het fantastisch. Maar ook met zo'n lichtheid. Met een, met een comedy kant die ik heel leuk vind. Wat, wat is het dat u dit verhaal wilde vertellen? Want u je wilde dat in Vlaanderen, je doet dat nu in Nederland, dit verhaal van Small Nou, ik had uh, na de verschillende dingen. Ik had eerst een paar nogal zware films gemaakt die min of meer met mijn jeugdjaren te maken hadden. De suikerpot en de kus, en dat was nogal heavy. Dan was, uh, heavy omdat u een heavy jeugd heeft gehad? Ja. Heb je, uh, ja, dat ging over zware thema's, over kindermishandeling en over uh, uh, verkrachting, over van alles en nog wat. En dan um, was er Dennis van Rita, dat was in opdracht, dat vond ik ook heel leuk, maar dat was ook weer een sociaal drama. En ik, ik weet niet, ik zat goed in mijn vel en ik dacht het wordt tijd om eens uh, de leuke dingen van het leven te ja. vertellen. ja. Uh, nou, wat is er zo leuk over de liefde? En wat mij ook een beetje stoorde de laatste jaren... is dat je als vrouw altijd zo... Ik bedoel, als je veel minnaars hebt gehad... dan ben je in België in elk geval heel snel een del... of een slurry of een sled of hoe zeg je dat allemaal? Afgelikte boterham. Of whatever, dat allemaal. Hè? Dus je, het, is, het is bon ton om te zwijgen over je liefdesleven als vrouw... en daar niet te veel prat op te gaan... of daar niet te veel lol om te hebben en om mee te lachen. Want dat, en ik had echt zoiets van fuck you all. Ik heb zo'n om dat taboe is te doorbreken. En is te laten zien hoe vrouwen nu eigenlijk in het leven staan. en omgaan met mannen en met liefde. En vermits ik nogal een turbulent, turbulent leven gehad heb. Kon je zomaar putten uit eigen ook herinnering? Over dat gebied kon ik heel veel. Uh, herinneringen verwerken in het scenario, die je dan natuurlijk fictionaliseert en uitvergroot en die helemaal niet... Ik bedoel, maar die, die, die dichter heeft nooit met een koffer vol dichtbundels voor de deur gestaan. Het is wel geestig maar als beeld. Maar het is wel grappig. Zo'n man die zo'n zo dichtbundel heeft, en het was ook een zeer nazistische dichter. Dus ja. daar vind ja. je dan een vorm voor, om dat te vertellen. Dus ja. het is fictie, maar het is wel gepasseerd heel vaak. En ik heb daar wel lol aan beleefd aan situaties waar ik die toen zo tragisch waren, en zo hartverscheurend en zo pijnlijk uiteindelijk en zo, waar je echt aan kapot ging en die nu zo grappig werden. Dat vond ik wel leuk. Ja, en dat zie je terug in de film, want bij afscheid kan ook een beetje gelachen worden en niet alleen maar gehuild. Zelfs als er gehuild wordt in uw film, wordt, er, verliefd, nog lach, ja. wordt er nog een beetje gelachen of zit er iets van een kniphoog ja. of een iets overdoe uh, in, waardoor het ook wel allemaal heel grappig wordt. Het relativeert eigenlijk dat hele onderwerp, Precies. de liefde. En dat wilde ik. Dat is en, en, wat... en wat is het dan? Want is dat ook een beetje, uh, zoals u het uh, zelf ervaart, dat liefde eigenlijk een, een overschatte aangelegenheid is? Of? Nou, dat is een moeilijke vraag. Nou, ik ben gewoon uh, echt een ramp op liefdesgebied. Ramp? Ja, nou, ik wil zeggen, ik ben al 18 jaar alleen. Het nou, is dus uh, lekker rustig toch? Dat, precies, ze is lekker rustig. Ik heb natuurlijk hier en daar wel eens een avontuurtje gehad, maar nooit langer dan zes weken. Dus veel stelden dat niet voor. Ik zou het wel leuk vinden om een leuke relatie te hebben en met een man die, die leuk is. Maar je kent hem niet. U bedoelt, er zijn gewoon geen leuke mannen? Nee, dat bedoel ik niet. Natuurlijk zullen die er wel zijn. Maar ik ben 55, dus dat moet al een man zijn die of zo oud is of iets ouder. Want ik val helemaal niet op jong. Daar, daar krijg ik zo'n moederlijke kant die de kop opsteekt. Dat kan gewoon niet. En ofwel, denk ik, zitten de goede mannen vast. En dan worden die lekker bewaakt door hun leuke vrouwen. En degene die rondlopen en single zijn, daar is wat mis mee of zo, denk ik dan. Ik weet het niet. U bent in die afgelopen 12 jaar... 18 jaar. 18 jaar? Oh ja, 18 jaar zei u. In die afgelopen 18 jaar bent u nooit. bent u nooit tegen iemand opgebumpt die. Uh... Waar ik echt vandaag. Ja. Nee. Ik heb even... dit hele pakketje niet had wat u nou, ne net opgezond nee. heeft. Ik moet zo... het even verduidelijken. Het het, op mijn 36 was het. Ja, 36, ja. Ja. 37, 35. Was de laatste relatie die ik had. Na vier jaar en een half verliefdheid en samenwonen. Het ging allemaal helemaal niet goed en zo. En dan dacht ik: van ik moet een beetje aan mezelf gaan werken. Want ik gedraag me gewoon ook niet goed in een relatie. Ik was heel serviel. Ik was heel. Ik gaf alles, ik betaalde alles, ik zorgde voor alles. So ik deed het allemaal. En er bleef niets van, van en, u over? Nee, heel weinig. En ik dacht, ik moet een beetje aan mezelf gaan werken. En ik heb dan ook tien of twaalf jaar uh, psychoanalyse gedaan. En ik moest een, heleboel, een hele puinhoop opruimen... Uh, voor ik een beetje... ...ook over mezelf een goed gevoel had en, en ook mijn eigen waarde een beetje kende. En, dus dan kom je op een punt dat je dan toch volwassen wordt en, en uitgebalanceerd. En, en dat je zegt, dit en dit pik ik niet meer. Want ja. dat vind ik gewoon niet leuk, waar ik dat vroeger wel pikte. En dan ga je mannen ontmoeten denk je, oké, okay, nu ben ik er klaar voor. Ja, en dan kom je... Ja, ofwel mannen tegen die nul inzicht hebben in wie ze zelf zijn... En waar je ook niks mee opschiet. Want die dan heel onbewust gedrag vertonen wat niet leuk is. Macho, dominant, defensief, weet ik veel wat. Of je ontmoet mannen die het helemaal niet leuk vinden... dat jij als vrouw in de kijker loopt. Komt ook nog erbij. Of je ontmoet hele leuke mannen, maar ze zijn getruid. Ook lastig. Ja. Dus ja. Ja. Dus het is dus eigenlijk op het moment dat u er rijp voor was? Ik wil helemaal niet wanhopig klinken, nee, ik want dat klink ben er ik ook wanhopig, helemaal niet. U vertelt niet. waarschijnlijk een verhaal wat, wat meer voorkomt. U, op het moment dat u een man, een rijp was voor de man, was de man eigenlijk... Niet meer rijp voor mij. Niet meer rijp voor Precies. u. Precies. Is dat eigenlijk iets om triest van te worden? Ja, ik vind dat wel. Ik vind het wel triest. Ik bedoel, ik heb net weer een poging achter de rug, want ik blijf volhouden. Hè? Ik blijf eten, ik blijf ja. mannen ontmoeten. Ja. Ik heb het geluk dat ze mij nog opmerken. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die zegt, Hilde, ik lijk wel een kamerplant. Als ik in een café zit of op een feestje of zo, dan kijkt echt helemaal niemand niet meer naar mij. Wat een lieve uitspraak. Ik ja. lijk wel een kamerplant. Ja. Maar ja. wel heel treurig. Ja. Ja. Maar ik heb nog... Ik... Ja. Naar mij kijken ze nog. Gewoon ja. omdat ik Hilde van Michem ben. En, en... Nee omdat ja, te... of, en ook, ik ben ook niet lelijk. En het is Zelfs ook... als u ziek bent, bent u nog wel mooi. Dus, nou, Oké, okay, dankjewel, <laughs> dat is heel lief. Dat zeggen mannen ook altijd trouwens, dit soort dingen. Ja. Maar goed, <laughs> maar goed, maar goed dan... dus ik, ik doe echt pogingen. Ik wil wel, ik sta er open voor. Ik zou het leuk vinden, een goede buddy en uh, samen leuke dingen doen. Ja. Ik wil absoluut niet gaan samenwonen. Of en kinderen hoeft ook al lang niet meer... Dus dat is allemaal oké. Okay. Maar gewoon lekker fijn en gezellig met iemand samen. En goede seks hebben, en veel lachen en het leuk hebben. Waar gaat het op stuk? Nou, dus ik heb nu net een poging ondernomen. Ja. En die man heeft mij twee, drie maanden ongelooflijk het hof gemaakt. En op het moment dat ik zeg: Ja, ik durf dit wel aan. Laten we ietsje verder gaan dan handen vasthouden en een kus en zo. Dus op het moment dat je zegt: Oké, okay, dan wordt het ineens een dominante lul. Die echt zich gaat laten gelden als me, en Eugene, En daar word ik heel, heel vervelend om. Dan zeg ik, oh sorry, maar hier is het anders. Eugene Jane, en oké? Ja, en dan gaat het dan helemaal een kant op waar ja, u nee, helemaal niet naartoe toe wil. Maar dat woord dominant komt nu al wel heel veel voor in de ja. verhalen. Dus ik begrijp dat u altijd eigenlijk op dominante mannen valt die u willen bossen. Nee, Terwijl niet U, eigenlijk, u nee, wil dat... eigenlijk een gevoelige man. Ik die... wil een gevoelige man, die maar ik wil ook vooral beetje... een heel intelligent iemand, denk ik. Dat heb ik wel nodig. Goeie, ik vind gesprekken lekkerder dan seks. Uh -huh. Ik hou ontzettend van brains die elkaar ontmoeten. Ja. En dingen uitwisselen en kunnen praten met elkaar. En dat vind ik, vind ik geweldig. En mijn laatste verliefdheid was 14 jaar geleden op die dichter, maar ik ga zijn naam niet noemen hoor. Maar dat was zo geweldig om met die man hoe wij praten, hoe we met elkaar omgingen. Maar die was dus getruid. Dus dat was een probleem. Noemde hij u ook ellici? Ja, ja, dat, komt, dat komt in de film ook ja, voor. Elyse, ja. Niemand weet wat het is, maar het paradijselijk is ja, paradijselijk. Ja, ja. Ja. Maar de, daar, daarom viel ik niet van, we hadden gewoon hele goede gesprekken. En heel, zo, hoe moet ik dat nou zeggen? Zonder dat er angst voor aanval of zonder dat er angst tussen zit... om, om je imago hoog te houden. Ja. Heel open, onbevreesd durven weten van... oké, okay, wij hebben elkaar heel graag en de bedoeling is... niet om elkaar te kwetsen of pijn te doen, maar we kunnen wel doorgaan op dingen. En dat vind ik heel leuk en dat is niet zo makkelijk. Nee. Mensen hebben toch heel veel verdedigingsmechanismen... En is het, u zegt van, ik, ik doe nog wel aan de liefde. Maar um, uh, ik, ik vind het triest eigenlijk als ik alleen moet eindigen. Om het maar ja, even... vind ik, dan vind ik dat ik echt iets ernstig gerateerd heb. Gerateerd betekent, verzei je wat dat betekent? Nee. Misgelopen ben. Juist. Dat iets, dan, dan vind ik dat wel heel jammer. Ja, dat ik van mijn 36 af tot de dag dat ik sterf en ik hoop dat ik heel uit word. Dat ik dan eigenlijk de eerste 18 jaar van mijn leven met vervelende mensen heb doorgebracht. Hoe ouders? Dan 18 jaar vervelende liefdesrelaties heb gehad tot mijn 36. Niet allemaal hoor, ik heb ook hele leuke dingen meegemaakt. En dan vanaf dan altijd alleen heb doorgebracht. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ik vind, hoe, hoe, hoe valt dit nou te rijmen eigenlijk met het feit dat u... U bent in, in Vlaanderen, maar ook in Nederland... Een, een zeer bekende actrice, een mooie actrice. Een actrice die ook de muze is geweest van, van kunstenaars... van mensen als Hugo Klaus... Uh, u heeft ontzettend veel rollen gespeeld. U bent groots en meeslepend. Hè? U uitzicht makkelijk. U heeft een verhaal. En kunt u eigenlijk zelf begrijpen... Of, of heeft het er juist mee te maken dat u die Hilde van Michem bent... dat het moeilijker is om het gewone leven wat u eigenlijk wilt te leiden? Het, het, het, het stabiele... Ja, ik weet het niet. Volgens mijn zuster ben ik... Mijn zus... <klaar> Die ook mijn beste vriendin is. Volgens haar ben ik veel te confronterend. Laat ik teveel, zet ik te veel een ander, een spiegel voor? En, en leg ik te snel. Uh Vingers op wondes. Uh, ben ik gewoon veel te confronteren, denkt zij. Hm. En moet ik leren zwijgen, slikken zwijgen. En, maar dat kan ik niet. Dat gaat niet gebeuren. Je nee. kunt beter in Nederland komen wonen. Ja, dat denk ik ook. Ik vind Nederlandse mannen trouwens ook veel knapper dan Vlaamse mannen. Als je dus... nou een beetje in het noorden van Nederland komt Mijn wonen... Mijn laatste vriend was een Nederlander bovendien. Oh, ja. Die van 18 si. jaar geleden. Voilà. Maar, maar het is een mentaliteitsding dus ook. Denk ik wel, ja. U bent eigenlijk een beetje te uitbundig voor Vlaanderen. Absoluut. Absoluut. Een land waar ik me heel goed voel is Italië. Daar val ik helemaal niet op. Maakt iedereen... We gillen mama, alle vrouwen mama. permanent, ja. ja. Mamma mia, Het is grappig dat u dit zegt, want we spraken met uw dochter Marie. Ja? Marie Vink. En uh, zij is trouwens ook een grote actrice, ook ja? in Vlaanderen. U uh, heeft ook een aantal uh, films met haar uh, ja? daarin geregisseerd. En zij zegt over u... Zij is mijn grote voorbeeld. Uh, u, uh, ik groeide op, op uh, filmsets met mijn moeder als de grote actrice. Mijn moeder kan in het leven enorm heftig zijn. Zich overal instorten. En heftig aanwezig zijn. Maar als ze acteert, kan ze ook heel natuurlijk zijn. En dat is prachtig. Ja. Ik ben heftig, ja. Maar ik ben niet gevaarlijk heftig. Nee, gewoon ik ben uitbundig gewoon heftig. Uitbundig heftig, ja precies. Maar ik, ik krijg bijna de, de indruk dat uw dochter Marie eigenlijk zegt... dat ze u ook graag ziet zoals u in uw rollen uh, wat kleiner uh, bent. Of is dat niet zo? Mm, ik denk dat Marie mij ook heel goed kent, stil... Rustig thuis, die andere kant. Met de poëziebundel op schoot. Want ik kan, ben heel rustig ook hoor. Ik ben wel uitbundig, maar ik kan heel lekker goed in mijn vel zitten. Lekker thuis, lekker koken, met mm -hmm. de kinderen eten. En niet te veel kletsen. Ik ben eigenlijk heel stil. Als we op reis gaan is het echt van, maam zeg nou eens wat. Mm -hmm. En als ik stil ben betekent dat eigenlijk dat ik heel erg op mijn gemak ben. Want als ik niet op mijn gemak ben, dan ga ik heftig doen. Mm -hmm. Dus ze kent mij ook anders. Maar ik denk wat zij vooral bedoelt is... Marie is heel terughoudend, Heeft veel meer het karakter van haar vader. Is terughoudend, uh, Heel cerebraal. Ik ben, uh, Is ook wel gepassioneerd hoor. Maar eerder via de cerebrale kant. Mm -hmm. En ze benijdt of ze, ze heeft dus een beetje afgunstig op mijn weergeloos enthousiasme. En mijn kinderlijke overgave. Ja, ja, ja, ja. En ze begint het zelf meer en meer te hebben. Maar ik denk dat ze vooral dat bedoelt. Ja. Heeft u het idee dat u in België eigenlijk... want u, u zegt de hele tijd tussen de regels door... dat u eigenlijk niet past in het land waar u groot geworden bent? Ja, dat is... Mee. Nee, ik pas daar ook niet zo goed. Ik denk ook dat ik een beetje een vreemde eend ben in de buit. In België, als je mijn carrière ziet. Als je ziet welke weg ik gegaan ben. Wat ik doe. Ik ben om te beginnen ongelooflijk individualist. Ik, daar bedoel ik mee. Ik doe waar ik zin in heb. Ja. Ik heb nooit in een vast gezelschap gezeten. Ik heb nooit tot een groep behoord. Ik heb heel gestadig mijn weg uitgeleind en gevolgd. Van actrice tot regisseur. En ik heb nog andere plannen. Um, dus... Dat is al opmerkelijk aan zich. Ik ben ook niet zo'n sociaal iemand. Dus ik functioneer niet zo goed in groepen. Ik vind met mensen omgaan eerder vermoeiend dan leuk. Behalve als ik ze heel goed ken en mij veilig en vertrouwd voel. Maar, dus ja, ik... En ik ben te enthousiast voor België. Ik heb een te grote bek. Ik ben te vrijgevochten. en ik ben te open. Zelfs op mijn facebook staat, dus hoe vaak ik de opmerking krijg... van mensen die me kennen. Hilde, dat doe je toch niet? Privacy. Ja. Dan zeg ik, privacy, wat, hoe bedoel je? Ja, je stelt je zo kwetsbaar op. En dan zeg ik maar... Ik weet toch precies waarmee ik wel of niet gekwetst kan worden? Want zij denken dan dat ik heel veel vertel. Maar dat is maar zo'n klein beetje van wat ik eigenlijk zou kunnen vertellen. Maar dat lijkt al heel open. Ja, ja. Kan dan, je volgen wat ik bedoel? Ik kan zeker volgen wat u bedoelt. Dus, dus het is... Het, het, u wordt de hele tijd eigenlijk met, met, met, met een beeld om de oren geslagen. Ja. Wat niet per se met de werkelijkheid correspondeert. Ja. En kunt u daar zelf nog op de een of andere manier de regie op uh, uh, te pakken krijgen? Nee. Want u bent bijvoorbeeld nu van actrice regisseur geworden. Dat is, dat is echt een omslag. Een actrice is een Absoluut. totaal ander figuur. Ja, ja zeker, ja. Zat daarachter ook van... ik wil een andere kant van mezelf laten zien. Oh, heel erg. alleen Ik wilde al vanaf ik 18 was regisseren. Maar ik vond mezelf te dom en te idioot om dat te kunnen. En ik was veel te onzeker en veel te bang. Dus ik, laat, laat ik maar beginnen met acteren. Want daar wist ik wel ergens van dat ik dat sowieso kon. Dat, dat voelde ik. Dat wist ik dat ik dat kon. En... Um... Maar ik ben bijvoorbeeld op school ook een keer de klas uitgestuurd, meermaals... omdat ik mijn collega leerlingen regisseerde. Dus ik wilde dat wel, maar ik had zoiets van... daar ben ik niet goed genoeg voor, nog niet, en ik kan dat niet. Heel veel complexen, uh, wat ook, denk ik, nogal vrouwelijk is. Niet zo echt durven van in het begin... Uh, ik zou zeggen van, ik komen. maak wat... Ja. ja Ik ben actrice, dat past nog wel bij vrouwen zijn. Maar ja. ik ben maker, dat is al dan meteen toch een paar stappen verder. Ja. Ja. Dus ik heb heel lang heel stiekem heel veel lesgevolgd scenario geschreven. Uh, heel lang uh, stiekem gestudeerd. Terug naar de filmschool gegaan op mijn 33, dat soort dingen allemaal. Voor ik het dan echt durfde. En dan was ik 40, toen ik het allereerste filmpje maakte. Maar ik weet niet meer wat de vraag was en waar we nu naartoe gaan. Nou, we gingen er naartoe dat, dat ik me afvroeg... of u met dat kiezen voor regie ook gewoon eigenlijk bezig was. Ook een, een, dus u, u, u gaat een andere weg bewandelen... maar u krijgt daarmee ook een ander beeld van uzelf. Ja, wat ik wel heel leuk vond eraan... is dat ik veel meer serieus genomen werd. Ineens was ik blijkbaar een vrouw die ook kon denken... En dat, had u, dat was nou net wat u nodig had. En dat was nou net waar ik heel erg behoefte ja. aan aan. Het viel ja. mij op in die film verliefd. dat Suzanne Visser, die uh, een actrice speelt in deze film ook, uh, en ook een hele uitbundige vrouw is, die net eventjes soms iets verder gaat dan haar, haar omgeving uh, gewenst vindt, daar heeft u toch een, een klein beetje een beeld van uzelf zelf ook. Thans. Ja, natuurlijk. Ja. Ik rij ook heel veel auto's in de prak. Gelukkig al veel minder. Ik oh, ben ja, ouder is... en rustiger. Maar ik rij Hecht heel je ook veel... Heeft u Citroën DS? Nee, dat heb ik niet. Maar oh, ik wel heb een ont... mooie auto. Ik heb heel ja. veel auto's in de prak gereden ook. Uh, ik doe heel veel domme dingen. Gewoon vanuit enthousiasme en kip zonder kop achter gehalte. Wat ik kan hebben. Maar nogmaals, ik ben veel rustiger de laatste vijf, zes jaar. Uh, maar er zit veel van mij ja. in, die, in dat personage, dat zeker weten, ja. Laten we even luisteren naar een fragment. Dit is, dit is de moeder, uh, de moeder, Suzanne Visser. Uh, die, gaat, die gaat daten. Die heeft besloten dat ze vanaf ja. dat moment gewoon de regie zelf in handen houdt... en zelf uitkiest op wie ze verliefd wordt. Zie je eruit om verliefd op te worden? Wauw. Wow. Wow. <laughs> oh, vertel nog eens iets over die uh, Nico. Karel. Karel. Oké, okay, Karel. Hij is Weduwnaar. Heel geestig. Ah. En hij geeft geschiedenis. Karel Lindner. Wat? Karel Lindner? Mama, dat is mijn geschiedenisleraar. Help! Mijn geschiedenisleraar gaat mijn moeder Hé, Ik ga niet gelijk met hem naar bed. Zeg, wat denk jij wel? Hey, maar dat is eigenlijk best een goed idee. Maar doe het dan volgende week woensdag. Want donderdag hebben we een test over het Romeinse Rijk. Begrijp ik dat goed? jij ja, je moeders lichaam verkopen voor betere cijfers? <laughs> Nou ja. Oké okay, jongens, is dit te? Want ik wil niet dat hij meteen aan seks denkt als hij me ziet. Nou, ik denk dat hij met het jurkje niet gaat denken aan het verdrag van Utrecht. Nou, dat ken jij Karel Linder nog niet. Oh jee. Uh, nog meer tips? Uh, praat vooral niet te veel over jezelf. Praat überhaupt niet te veel. Ja, bedankt meiden. Fijne avond. Dag. Ja, dit is Suzanne Visser in de film Smoor Verliefd... vanaf morgen in de bioscoop. Een film die al langzaam maar zeker wat recensies krijgt. Het parool schreef dat deze film een ode aan de ex is. Omdat de ex-man in deze film uh, ja, er heel goed vanaf komt. Ja, je zit ondertussen Sorry, ook te eten. Ja, maar eten. er moet ook gegeten worden. En zeker als je ziek bent. Nee, dat klopt. Het is ook een ode aan mijn ex. Maar toen ik het aan de vader van mijn kinderen... Die mijn grote liefde was. Um, en toen ik het schreef, wou want, ik, want die ex van mij was helemaal niet zo leuk. Ik bedoel, daarmee. Hij was zeker niet de Nationale Bank en hij. Um, zoals deze ex wel. Zoals deze ex wel. En ik zorgde zelf voor de kinderen en zo. En dat, en het gekke is, toen ik aan het schrijven was, werd hij altijd maar leuker in het scenario. En ik dacht, maar dit is niet eerlijk. Nou is zij de rare kip ja. die gekke dingen doet en hij de rustige baken, die, wat helemaal eigenlijk niet klopt. Maar het was wel mis, goed... was dat wel goed. Maar het was niet een soort herontdekking, dat u dacht van, eigenlijk is die ex veel leuker dan ik ooit had gedacht. Nee, dat, Waarom is, is eigenlijk dat was niet. Ik weet zeker dat hij nu aan het luisteren is. En, uh, ik vind hij... het een hele leuke man en we zijn nog steeds hele goede vrienden. En hij is ook mijn agent, dus dat gaat allemaal goed. En, uh, wat is het dat u hem mijn grote liefde noemt? Ja, dat, uh, toen ik met hem truide en ja, zei was dat voor mij tot de dood. Ik, was, ik ben gewoon een heel romantisch iemand en een heel... Wat Marie zegt, ik gooi mij erin en dan ja. helemaal. En... Ja, wij hadden problemen die, niet, of, die blijkbaar niet te overbruggen waren... waardoor het dan toch fout ging. En dat vond ik heel verschrikkelijk. Maar echt heel verschrikkelijk. Ik denk dat ik nog maar sinds een jaar of zeven mijn trouwring niet meer draag. Ik denk ook dat ik heel vaak geen relaties ben aangegaan... omdat ik eigenlijk onbewust nog heel trouw ben aan die eerste grote liefde. Mm -hmm. Dus dat u steeds vergeleek, bijvoorbeeld. Ja, niet bewust, hè? Maar, uh -huh. maar door niet een relatie aan te gaan met de ander. blijf je wel trouw aan de relatie die mislukt is. Meer, hoe, meer op die hoe manier. Kijkt u de, hoe kijkt u daar dan nu op terug? Beschouwt u dat dan.? Ik kan me voorstellen namelijk dat je het beschouwt als verloren jaren, als het ware. Dat je zo lang blijft hangen aan een idee wat ook een idee fix is gebleken. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik ook maar één seconde een verloren tijd heb gehad. Nee. Ik, kijk, als Chris, want zo heet die man... morgen, ik zeg maar wat onder de auto loopt en in een rolstoel zit... ik zal hem duwen. Ik zal voor hem zorgen tot de laatste snik. Ik hou nog steeds van die man. Ik kan er niet met. Je hebt zo van die stellen die heel erg van elkaar houden, maar niet kunnen samenleven. Ja. Of niet kunnen samen zijn, dat is zoiets. In de film laat je de, de stellen weer verenigen. Weer, ja, dat is, maar ondanks, dat is zo... Ondanks... Uh, onoverbrugbare verschillen. Dat is waar, maar dat is zo leuk. Aan film, dat je daar even een fictief einde aan kan geven. Iets waar je van zou dromen dat het in de werkelijkheid ook kon. Maar dat kan nu eenmaal niet. Nee, oké, okay, maar is dat eigenlijk praktische bezwaren... zoals uh, Willem Elschot dat noemde? Of, of is, het, is het eigenlijk... Nee, we zijn allebei of... zeer heftige mensen. Hij ook. Mm -hmm. Maar heel verschillend. Ik ben heel optimist, heel open, heel altijd maar vooruit. Hij is eerder angstig, bezorgd, zeer pessimistisch. En langzaam. En ik ben ongelooflijk snel. En We kunnen ontzettend goed praten, maar zet zetten ons niet langer dan twaalf uur bij elkaar. Of we hebben ruzie over van alles. Dus wij moeten dat gewoon niet doen. Nee, en, en, en dat, dat is ook niet een verhaal wat u wilt vertellen. Dat grote verhaal over dat romantische meisje dat in u... Schuilt. Ja, dat is wel wat ik wilde vertellen. Want het komt toch goed. Kijk. Ja, het komt zus, toch goed. Het komt toch goed. En het is zelfs zo dat, dat ik in de film haar nog... Um, niet laat snappen dat dat de man van haar leven is. Terwijl ja. hij het wel weet de hele tijd. En dat voel je ook, dat hij dat wel ja. weet. Dat frustreert hem ook. het misschien ook tussen ons andersom is. Maar, maar de laatste jaren ben ik daar gelukkig wel van af. Want... Ik denk dat dat mij toch ook heeft tegengehouden om te leven. Ik weet nog dat ik een jaar of acht geleden zei van... gingen we met de kinderen eten voor zijn verjaardag. En dat ik zoiets zei van... Uh, mijn vader was net gestorven. en mijn Hij is gecremeerd, maar dan in een pot zo. En mijn moeder wil daarbij als zij doodgaat en dan samen in een put. Ja. Yeah. En Chris en ik zeiden: dat gaan wij ook doen. We gaan ook samen cremeren en in dezelfde pot. Vijf, zes jaar geleden. Ja. Dus dan ben je toch nog altijd aan iets. met iets bezig wat eigenlijk al lang voorbij is. En dat is misschien. Dat maar... verbaast u nu ook, hè? Dat u, ja, dat u samen ja, dat in die, vind die pot wilt. Ja, U wilt nu niet meer samen in die pot? Als er echt niemand anders is. Hij luistert nog het steeds, maar. hè? Ja, dat denk ik ook. Hij ja. gaat alleen maar met u in die pot als er niemand anders is. Ja, en voor ik... hem, hem ook. Ja, dan weet hij. ik niet hoe hij, hij daarover denkt, maar ja ik, ja, ik weet niet hoor, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar dat lijkt dan toch eigenlijk alsof u heimelijk nog steeds uh, droomt dat u de scherven bij elkaar kunt krijgen. Nee, echt niet. Is dat, niet niet. Meer? Nee. Is dat de afscheid? Nee, dat is echt niet zo. Nee. Nee, en we zijn het beste als vrienden en met veel afstand. En nee. eventueel in die pot na de dood ga je Afstands toch geen ruzie meer maken. Maar ik zou heel graag nog een mooie grote liefde meemaken, ja? ja. Dat geef ik wel toe. Ja. Dat zou ik heel fijn vinden. Is dat moeilijk om dat in Vlaanderen dan uh, gebeurd te krijgen? Want daar, uh, u zegt zelf al van nou, mijn, mijn karakter is, is, wat, uh, is niet zo compatible met de Vlaamse mentaliteit. Ja, ik ben wel heftig, maar ik ben wel heel lief ook. Dat zei iedereen om u heen ook, hoor. Oh ja, is ja, dat zo? Ja, ja, ja, ja. Mijn moeder is heel royaal in de liefde, zegt uw dochter Marie. Zo ja. royaal dat ze er zelf soms ongelukkig van wordt. Ja, dat klopt wel, ja. Ze geeft zoveel dat er voor haar weinig overblijft. Het is fantastisch om in haar buurt te zijn, maar ze moet wel aan zichzelf denken. Zij vertelt dit in de tegenwoordige tijd. ja. U vertelde het mij zo straks alsof u afscheid daarvan had genomen... Vanaf, van, van dat weggeef. Uh... Heb ik ook, hoor. Heb ik ook wel. Maar ik zal als alles goed zit... en ik ben met iemand samen die mij uh, goed behandelt... en goed met mij omgaat... En... Waar dat in evenwicht is, dan zal ik heel veel geven. En als hij dan ook in staat is om veel terug te geven... dan is dat alleen maar leuk. Maar ik ga niet geven aan bodemloze vaten... of ik ga niet meer geven uit angst om niet geliefd te zijn... of om niet graag gezien te worden. Of Precies. Dat, ja. nee, nee. U nee. heeft nu een antenne daarvoor. Oh, en... veel, veel, veel meer, ja. ja. Veel meer. Er komt post binnen van onze luisteraars. Dit is heerlijk, die Vlaamse taal. Als ze nog een vriendje nodig in, in Delft zoekt. Ik ben 63, speel klassiek. Improvisatie en soms moderne muziek. Uh, ontdekt uh, veel muziek ook. Zoals bijvoorbeeld Jan Tiefsen en Lu... Oh, Einaudi gewoon. Einaudi is van die mooie film, toch? Ja, Eigenlijk makkelijk te spelen. Hij kreeg bladmuziek sheets via... Oh, oké. Okay. Nou, nu gaat het opeens heel erg over muziek. maar Het, begon... Muziek. het ja. begon bij u. Dat ja. is een man in uh, Delft. Uh, wat is uw telefoonnummer? Ik wil haar beter leren kennen. ja, oh, yeah. nou. Dat is een man wel. van 55... 45. Ja. Is nou. dat niet te veel? Oh, heel... leuk. Geen Vlaming, zegt hij er nog even heel nadrukkelijk bij. <laughs> Goed. Nee, maar we zijn hier nog niet uh, aan een programma nee, bezig om. Dit is geen datingprogramma. Nee, precies. U denkt dat wel, maar het is nee. niet zo. Tom Lanois. U Tom gaat, Lanois, U ja. gaat Sprakeloos ja. verfilmen. Een ja. boek van uh, columnist, de Vlaamse columnist en schrijver Tom Lanois. De Belg Tom Lanois, moeten we eigenlijk zeggen. Ja. Wat heeft u daartoe gebracht? Het boek het boek zelf. Ik, las ook, ik, ik was naast me verliefd. Ben ik samen met Marie, mijn dochter, trouwens naar Egypte gegaan. Om uh, uit te rusten. Ik was heel moe na een jaar keihard werken. En ik zat al in mijn kop met een uh, scenario dat heette Mister Farao, over mijn vader. Wilde ik graag iets maken. En ik had het boek van Tom Lanois mee. Sprakeloos over zijn moeder. En dat is voor het eerst in mijn leven dat ik echt moest huilen met een boek. Het is zo'n mooi boek. Het is zo fantastisch geschreven. Maar toen dacht ik nog niet aan filmen. En ik was daar even aan kijken van hoe zou ik die film Mr. Farao hier kunnen maken en zo. En ik kom terug in Brussel bij de producent van Smorverliefd. En hij zegt nou wat wordt je volgende project? En zonder erbij na te denken, totaal onbewust, flap ik eruit. Sprakeloos. He, zegt zegt maar je ging toch Mr. Farao. Zegt ja, maar ik denk dat ik sprakeloos moet maken. En maakt het uit dat dit een heel ander karakter is wat uit de, uit de Vlaamse klei wordt getrokken. Een heel ander verhaal is dan het verhaal dat u over uw vader wilde vertellen. Nee, dat maakt niet uit. Dat over mijn vader vertel ik wel een andere keer eens. Denk ik dan. Nee, ik vind spraakloos veel fascinerender. En F spraakloos heeft toch ook veel affiniteiten met mij in die zin dat... Die moeder is een amateuractrice en een diva. Maar ook een moederbeest. En het gaat... Ik heb het vaak over ouders en kinderen. Het gaat over... Uh, die zoon die niet meer kan schrijven omdat zijn moeder haar taal verliest ja. door een broerte. Ja. En twee jaar lang een aftakeling ondergaat. En die verwarring bij die man die eigenlijk twee druppels water zijn moeder is. Daar wil ik het over hebben. En uh, toen belde ik Tom. Ik dacht ik ga gewoon Tom bellen. Ja, dat, dat heeft hij ons verteld. En oh. die zei: uh, films die ik van haar gezien heb, met name de film Small Verliefd, heeft mij over de brug getrokken. Van belang voor mij is dat in mijn boek ook een sterke vrouw voorkomt. En dat is Hilde ook. Een sterke vrouw en ook nog een actrice. Uh, ja. dus, dus hij vond u de gedroomde regisseur van het project? Om, om... Blijkbaar, want er zaten drie andere mensen al op: iemand in Nederland en twee mensen in België. Ja. En hij zei, maar schat toch, er zitten er al drie op. Ik zeg, ja, maar ja. Ik zeg, jij moet gewoon naar een zaal komen. Ik doe voor jou een privévisie, zoals jij vanmorgen had met Lief. Dat ja. heb ik voor hem gedaan. Ja. In een heel grote zaal in Antwerpen. En hij kwam daar met zijn vriend René en met zijn agent uh, Saskia Leenaar. En daar zaten ze met z'n drieën in die hele grote lege zaal. En ik wist dat die film hem zou bevallen. Want Omdat. Tom... Humor. En kitsch. Tom heeft een beetje over de top. Ja, over de top. En dat heeft Tom ook. En dat heb ik ook. En uh, Tom is ook een diva. En ik ben ook een diva. En ja. ik, ik wist gewoon, dit moeten doen. Die film moeten doen. En ik moest dan daarna nog even vertellen... hoe ik het dan zag, dat, dat scenario. Wat ik, wat ik, hoe ik dat zou opvatten. Nou, hij kwam uit die film. Ik zag meteen dat hij heel blij was daarmee. En toen moest ik dan een uur lang uitleggen... hoe ik die film zou opvatten. En toen was het beklonken. Ja. Het moet voor u buitengewoon... Nou... Ja, strelend is misschien een te zacht uitgedrukt. Zijn dat, dat, dat ze eigenlijk nu zo langzamerhand om u gaan vragen. En dat u daarmee helemaal eigenlijk van iets waarvan u altijd dacht... Oh ja, dat, dat kan ik wel. Dat, dat u nu echt uh, als regisseur erkenning uh, ervaart. Ja, dat is zo. Maar het, ik blijf toch een hele grote, ja, wij zeggen broekscheiter... Ik, uh, ik doe het dat toch in. Dat snappen mijn... wij ook dat woord. Ja, ik doe het echt in mijn broek van de schrik voor sprakeloos. Ik ben typisch iemand die totaal uit enthousiasme zegt. Die film wil ik maken, dat ga ik doen. En als Tom dan zegt: Ja, je, je mag het doen, dan zegt. Oh shit, waar heb ik nu aan begonnen? Dat is typisch ik. Dan komt het allemaal goed? U maar het komt te, wel goed. Het is gewoon een vorm van perfectionisme. Ja, het is gewoon. Ja, en ik heb die angst al en ik heb me nu ook al voorgenomen. De dag na de première stap ik in het vliegtuig en ik ben zeker twee maanden weg. U kunt nu gewoon terug naar België gaan en dan merkt u niks van Nederland. Nee, dat is het fijne. Ja, dat is leuk. Vanaf morgen te zien in de bioscoop. En wilt u aan uw tegel gaan werken? Dan kan ik ondertussen even vertellen dat zometeen na achter uh, twee dingen komt. En ja, dan gaat het natuurlijk over uh, Syrië. Publiciste Derde Eindhoven is gefascineerd door dilemma's en de impact van het uiteindelijke besluit wat er genomen wordt over Syrië. En de riolering in Amsterdam viert deze maand haar 100ste verjaardag. Ja, dat is weer een heel ander onderwerp, maar ze zijn altijd heel breed met de onderwerpen. Ik ben heel benieuwd. Hilde van Michem, regisseur van Small Verliefd. Eigenlijk, eigenlijk zijn we samen. Dat is echt een lijfspreuk, hè, motto. Ook graftekst, heb ik begrepen. Ja, dat wil ik ook op mijn graf. Eigenlijk zijn, we samen. eigenlijk zijn we samen. Oftewel niet altijd helemaal. Maar, maar eigenlijk Eigen... in wezen zijn we samen. Het is iets wat Marie en ik altijd zeiden tegen elkaar... als ik s'avonds moest spelen, ja. zij was klein. En, en dan zei ze, mama, maar ik mis je. En dan zei ik altijd, maar schat, eigenlijk zijn we samen. Ik ben bij jou en jij bent bij mij, ook als we niet samen zijn. Ik wens u beterschap. Dank voor uw komst. Dank je wel. Dank mevrouw Van Miegen, Dit was aflevering 2692. Morgen praten wij met Thierry Baudet over zijn boek Oikolfobie. De angst voor het eigenen. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Dit is de dag verlengt het festivalseizoen.